Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft twee vliegtuigen naar België gestuurd... om overlevenden van het busongeluk bij Antwerpen op te halen. De eerste vliegtuig landde aan het begin van de nacht in Brussel. Daarmee gaan buspassagiers die ongedeerd bleven terug naar Rusland. Het tweede vliegtuig is een mobiel ziekenhuis... bedoeld voor de repatriëring van gewonden. Gisterochtend stortte een bus met Russische jongeren... bij Antwerpen van een viaduct. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie de chauffeur... Twintig mensen raakten gewond. Van hen is niemand meer in levensgevaar. In Venezuela zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezingen gesloten. De Venezolanen die nog in de rij staan, mogen nog wel hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de socialist Maduro en de liberaal Capriles. Maduro is nu interim-president. Hij is door de vorige president Chavez, die vorige maand overleed, aangewezen als zijn opvolger. Maduro belooft de linkse koers van Chavez voor te zetten... Zijn tegenkandidaat Capriles wil buitenlandse investeerders trekken en zo de armoede bestrijden. Volgens de autoriteiten in Venezuela zijn de verkiezingen op enkele kleine incidenten na goed verlopen. Waarschijnlijk is de winnaar over een paar uur bekend. Het Nieuw Republikeins Genootschap wil dat de Tweede Kamer gaat praten over het salaris van koning Willem-Alexander... dat volgens het genootschap exorbitant is. De Republikeinen beginnen daartoe een burgerinitiatief...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 Leuke. Oh god, ja dat was dus. Sorry, we zijn er alweer. Ik zal het even met... Oeh, wacht even. Uh, die koptelefoon zit helemaal verkeerd. Oké, okay, ja daar ben ik weer. Uh, ik had het nog eventjes met hun over. Ze hadden graag die, die toen uh, al, al gehoord, maar uh, Anne kan niet heksen. Dus dat was Jori die dus thuis in het bedje ligt. Dus beterschap, ze zit, zit vast niet te luisteren, maar goed. Uh, Simonka de Jong die studeerde eerst filosofie en kunstgeschiedenis... in Amsterdam en in Italië en Engeland... voordat ze zich ging toeleggen op het maken van documentaires. En ondertussen heeft ze al uh, aardig wat prijzen en nominaties op haar naam staan. En afgelopen ITVA ging een bijzondere documentaire van haar in première... en het werd gelijk een van de publieksfavorieten. The Only Son heet hij. En hij gaat over de familieverhoudingen binnen een Tibetaans gezin... dat leeft op ja, verschillende continenten. Een bizar verhaal. En de Only Son, de enige zoon, dat is Pema. En in de documentaire hoor je ook zijn verhaal en zijn gedachten in de voice-over. Ik vroeg Simonka hoe ze aan deze jongen en aan dit onderwerp kwam. Nee, dat begon eigenlijk bij zijn zus, die dus helemaal in Nederland is opgegroeid. En uh, die geadopteerd is door een, uh, door een Nederlandse moeder hier. Hoe kwam je aan haar? Ik kwam aan haar via de boeddhistische omroep. Zij kende haar al. En die hadden al ooit een itemtje over haar gemaakt. En ik was gelijk zo geïntrigeerd door haar levensverhaal... dat ik dacht, daar moet gewoon een langere documentaire over gemaakt worden. Dus daar begon het, dat jij een verhaal hoorde wat jou triggerde ja. over dit meisje? Ja. ja dat is. Want wat is de basis van het verhaal, de kern? De kern van het verhaal is een, een gezin dat van heel hoog in de Himalaya komt... en uh, ouders echt, echt in extreme omstandigheden... op 4.500 meter hoogte in de Himalaya, in Nepal. Het zijn Tibetanen. Uh, en die hebben al hun kinderen stuk voor stuk naar een kindertehuis gebracht in Kathmandu, behalve eentje. En vanuit dat kindertehuis zijn de meesten echt uitgewaaierd over de hele wereld. Eén woont er, is geadopteerd door Amerikanen, woont in uh, Boulder. Een andere, dat ene meisje dus wat ik als eerste leerde kennen, is in Nederland geadopteerd. Drie kinderen zijn in dat kindertehuis in Nepal opgegroeid. En dus één zusje in dat dorp. En, maar die kinderen hebben allemaal contact met elkaar blijven houden. En die zijn allemaal nu zo rond de. tussen de 15 en de 25. En die verlangden voortdurend naar een soort familiereunie. En dat stond te gebeuren. En ik dacht, daar, daar moet ik bij zijn. Ja. En die Sum Simchok. Ja, dat is, het is lastig. Het is lastig uitspreken. Je schrijft het ook heel ja, apart, ja. maar Sumchok. Ja. Want, want hoe ging dat dan? Hoe, hoe gingen die kinderen dan in Katmandu? In een kinderhuis zijn ze gekomen. Ja, in een kinderhuis dat door een Zwitserse uh, vrouw helemaal is, is opgezet. En eigenlijk voor, voor Nepalese standaard heel chique kindertenhuis. Met ook veel contacten met het buitenland. En die kinderen worden allemaal gesponsord. En sommige kinderen worden daar dus van, vandaan ge, geadopteerd. Uh, en in Sumchok geval was dat omdat... Dat zij ook uh, hele ernstige brandwonden had, is eigenlijk, moest ze eigenlijk voor een operatie naar het buitenland. En zo, zeg maar, haar Nederlandse moeder kwam haar toen tegen in dat kindertehuis... eigenlijk om een andere kinderen te adopteren. En die zag haar toen en die dacht: van nou, dat dit meisje moet ik ook uh, meenemen naar Nederland om daar uh, te laten opereren. Okay. En, hoe, en hoe kwam nou die, die broer van haar in beeld? Nou, het, het zat zo. Ik uh, ben dus eerst bij Suntjok op bezoek gegaan. En toen uh, dacht ik, nou, ik moet een film over haar maken. Maar toen vertelde zij over haar broer, die dus net, volgens mij was hij toen 18 of 19 was. En zij vertelde toen van dat hij met een enorm dilemma worstelde. Namelijk dat zijn ouders waren teruggekomen uit dat dorp dus een maand lopen, mind you, naar, naar Kapmandu... om eh, aan hem, tegen hem te zeggen van, wij hebben je hulp nodig... want jij bent onze enige zoon... en we willen eigenlijk dat jij terugkomt naar het dorp... zoals uh, ons gebruik is. Maar dat heb je toch ook meegemaakt, want je was daar toen, toch? Ja, ja dus toen ben ik, zeg maar, ik wist al dat dat speelde... dat, dat, dat die ouders daar al een keer waren uh, geweest... en toen weer, waren ze weer teruggegaan naar het dorp. Toen ben ik op researchreis gegaan... Uh, en toen, om hem gewoon te ontmoeten. En toen viel ik eigenlijk gelijk nou ja, met mijn neus in de boter. Maar ik, die ouders waren er toen. En uh, ja, die zetten hem gelijk onder hele hevige druk. En daar was ik toen bij. Dat was eigenlijk een beetje per toeval. Ik had alleen mijn eigen camera, kleine camera mee. En ik heb daar toen al dingen gewoon zitten filmen van wat er toen gebeurde. Dus zij vroegen hem toen al: van Kom terug naar het dorp, het trouw en wees hij als enige zoon, degene die hier alles overneemt. Mm. Terwijl hij natuurlijk al op dat moment, het was, was hij dus 6, 16, neem ja, ik aan, 19, hè is een paar. 18, 19, ja, Dat is een aantal jaar geleden, hij is nu 18. 20. Ja. Ja, 17, 18, denk ik. Ja, nee, en hij was natuurlijk al helemaal verwesterd. Want je moet je voorstellen, Kathmandu is natuurlijk een hele, eigenlijk een hele westerse stad... waar ook al die pubers allemaal mobieltjes hebben en computers zijn. En hij was aan het chatten vaak met zijn, met zijn zusje in Amerika. En heel Westers opgevoed. En die ouders, ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Die leven gewoon helemaal verstoken van de buitenwereld... op 4.500 meter hoogte met uh, Paar koeien en een velden waar ze van leven. Uh, geen telefoons, geen uh, uh, ja eigenlijk niks, gewoon een heel bazaal leven. Dat hele dorp sneeuwt ze in de winter helemaal dicht. Dus dat is gewoon. Uh, de, de meeste mensen trekken ook weg dan in de in de winter. En uh, die ouders blijven er soms, maar dan zit je, zitten ze dus alleen maar, nou ja, bij, bij een vuurtje in het huis weer te wachten tot die sneeuw weer wegsmelt. Zinig. Dus dat is echt uh, ja, ongelooflijk. Maar... Uh, Pema, hè, zo heet hij. Ja. Die, die besluit: uh, ik ga toch met mijn zusje mee. Want die, uh, die, die, ja. die adoptiefmoeder zegt van nou je mag hier ook wel komen studeren. Hij doet dat. Hè. Hij gaat naar Nederland en begint een opleiding: een, ja. uh, een HBO-opleiding, uh, toerisme, toerisme of zo. Ja, toerisme. En dan bellen zijn ouders. Ja. Nee, dus hij uh, bij een scène inderdaad gedraaid dat hij... En, en dat gebeurde vaker dat zijn ouders belden. Want die, hebben dus, die konden dan lopen naar een ander dorp... waar dan wel een telefoon was. En die belden hem dan toch om, uh, om, ja, om hem onder druk te zetten... om toch terug te komen. En ik bedoel, aanvankelijk vond ik het eigenlijk heel schokkend... zo veel druk als die ouders op hem uitoefenden. Maar eigenlijk toen ik daar uiteindelijk geweest was en ze ontmoette... begreep ik ook wel van dat het was echt een soort noodroep Of het is vanuit hun perspectief... Hebben ze gewoon hulp nodig? En hij is de eigenlijk de, degene die dat zou ja. moeten geven aan hun. En hij kan dat nog niet. Nee, dus, want jij besloot dus met Pema en Simpson, die nog nooit in dat dorp geweest was, nadat ze daar weggegaan was op haar ja. zesde of zo, ja. en met die twee jongere zusjes om die reis daar naartoe weer te maken. Ja. Ja, want hij werd dus uh, inderdaad in Nederland heel vaak gebeld door zijn moeder. Van je, je moet een oplossing voor ons bedenken. Kom, kom naar het dorp. En uiteindelijk heeft hij ook besloten om dat uh, te doen. En daar zijn wij dus meegegaan met een crew. Maar dat was een enorme expeditie eigenlijk. Want dat is dus... We moesten vanaf Kathmandu met twee kleine vliegtuigjes. Hey, als je niet die maand wil lopen, twee kleine vliegtuigjes. En vervolgens is het dus tien dagen lopen. Tien dagen. Tien dagen. En, en met jullie apparatuur en... Uh... Ja ja we hadden en we er, er is daar geen elektriciteit in het hele gebied dus je moet generatoren meenemen benzine meenemen we hadden een kok en dragers en 17 muilezels en uh, ja, het was echt een uh, ja, ongelooflijke expeditie maar dan, en dan maak je een reis door een landschap. Nou, ja. dat is wel zo adembenemend. Ja, nee, dat was echt, vond ik heel was erg... Als het ingeerkend. niet regende? Ja, nee, het heeft, dus dat was het nadeel. We moesten in augustus, dat is ook die zomermaanden, dat is natuurlijk de enige maanden dat je die hoge passen. Hè, want we moesten twee passen van 5.500 meter over. Nou, dat is echt heel pittig. Die zijn alleen maar open in de zomermaanden. En maar augustus was eigenlijk net de slechtste maand. Want dan is er gewoon de meeste kans op regen. En uh, dat was de enige maand dat we konden. Want dan kon Pemma ook weg van zijn opleiding. Maar we hebben dus dagen en dagen door de regen, door de stromende regen gelopen. Dus dat was wel, was wel echt heel zwaar. Ja, en de... af en toe ook doding. Ja. Enorme steile wanden. En... Ja. Ja, nee, we moesten echt op een paar... Dus ik, ik, echt het thuisfront heeft uh, echt behoorlijk wat uh, angstige tijd doorgemaakt. Want ja, je hebt geen manier om makkelijk contact te leggen. En je moet gewoon hele enge. Uh, er was dus één route langs een heel prachtig uh, azuurblauw meer. Nou, ja, ja. Echt, en, maar dat was een paadje, jongen, ontzettend smal. En dat, daar maakten we ons ook al dagen van tevoren zorgen over van... Uh, van, dat daar iets mis zou kunnen gaan. Omdat dat wel bekend was dat daar wel eerder dingen waren misgegaan. Want dat is echt dan heb je een soort afgrond en dan, uh, nee, dan ben je er geweest. En dan blijkt pa drie dagen vooruit hun tegemoet gelopen te zijn, ja. hè? Ja, dat was een enorme verrassing. Want ik had natuurlijk eigenlijk in mijn hoofd bedacht van hoe dat dan zou gaan. Dus ik dacht van, nou, die ouders blijven in dat dorp en wij komen daar met z'n allen aan. Maar we hadden niet ingecalculeerd dat die vader gewoon drie dagen ons tegemoet... Uh, ...zou komen lopen. Want hij maakte zich zorgen over Sumchok... ...die ook uh, evenwichtsproblemen heeft. En, uh, want die heeft namelijk behoorlijk, uh, een behoorlijke tik opgelopen... ...van de brandwonden die ze ooit uh, heeft, op, heeft uh, gehad. Um, dus hij kwam ineens, zagen we heel in de verte, een stipje. En uh, nou, Pema hoorde ik roepen van... hé, hey, maar is dat, niet, is dat niet onze vader die daar ons tegemoet komt lopen? Dat uh, was een enorme stress bij ons... Ja. Ja, want dat moest je filmen. Want dat moesten we filmen. En we hadden natuurlijk helemaal ze hadden geen zendertjes om. En de camera zat voor de regen goed ingepakt en zo. Dus het was echt ineens uh, paniek. En uh, gelukkig was er iemand die die vader toch nog eventjes wilde tegenhouden. Een ontzettend lieve, zachtaardige man. Een ontzettend zacht gezicht. Hij is ook healer. Ja. Ja, hij is dus een soort Tib Tibetaanse geneesheer. Hij is ook bekend echt in dat hele gebied. Hij uh, trekt heel vaak rond met allemaal kruidenzakjes om mensen te genezen. Hij doet dat ook wel op een, in onze ogen, dan vrij middeleeuwse manier. Dat hij dus uh, met ijzige staven die hij in het vuur houdt, brandwonden aanbrengt. Op specifieke plekken, op het hoofd of op de rug. Bij ja, bij de moeder die heeft inderdaad haar hele rug vol met brandwonden. Dus, omdat die heeft, dus elke keer heeft ze natuurlijk weer pijn of is er weer iets met haar lijf. En dan gaat die vader weer, komt weer met zijn ijzeren staven en die, uh, die brandt dan. En uh, zij geloven gewoon heilig dat dat nee. hun beter maakt. Ontzettend lieve scène, die bloemetjes die in zijn haar gevochten ja. worden, door zijn oren gestoken. Ja, ja hij laat zich alles aan. Het is een ontzettend lieve, echt spirituele man. En die kinderen, die gingen dus, was echt een prachtige bloemenwei. En die gingen dus allemaal krantjes voor in zijn haar. En hij heeft dan ook, hij heeft normaal oorbellen in. Die vader dus hij had gaatjes en dan gingen ze bloemen doorheen steken. En, uh... en dan komen ze in dat dorp en dan, en dan is het echt alsof je in de middeleeuwen aankomt. Ja. Nee, dat is wel echt even een, een, een totaal andere wereld. Dan word je wel even geconfronteerd met hoe dat leven daar is. Dus 50% van de kinderen daar gaat gewoon dood. Want ze... Hun, het enige zusje wat daar nog woont is op dat moment 26. heeft vijf kinderen gehad waarvan er nog drie leven. Ja. Gaat ze ook niet naar school sturen, want het weggetje is te gevaarlijk. Ja, ja. nee, dat is echt... Uh... Ja, dat is toch best heftig als je dat ook zelf ja. voor het eerst. Want je hoort dat, je weet dat wel, dat er plekken op de wereld bestaan waar mensen zo leven. Maar ik vond het zelf heel uh, heel indrukwekkend om daar zelf te zijn en dat zelf mee te maken. Er was een moment dat een van die kinderen van die zus heel erg ziek werd. En dat, dat ja, merkte ik dat ik dan helemaal in paniek raakte van maar straks gaat dat kind dood, terwijl wij er zijn. Maar en dat zij toch wel een soort gelatenheid hebben: van ja, we kunnen toch niks doen en uh, we zien wel. En, uh, en uiteindelijk is dat meisje alweer beter geworden. Maar ja, je, je realiseert je heel erg hoe kwetsbaar mensen daar zijn. Nou ja, vanaf dat moment wordt het, hè, omdat dan het conflict, hè, het generatieconflict, maar ook het, de, de botsing van culturen, want die zijn uit elkaar gegroeid hè, door die migratie en door die adoptie. En, nou, het, het grijpt je helemaal bij de keel, want het maakt helemaal niet uit dat het daar is. Maar, mm. eh. Ja, het is ook, tenminste dat hoopte ik natuurlijk ook, dat het toch ook iets universeels is. Zegt dat ja. het niet specifiek alleen maar over in dit ver, gezin zijn al die verschillen, dat uiteengetrokken gezin is, zeg maar uitvergroteld in extreme, denk ik. Ja. Maar het is wel, het zijn ook dingen, ook het generatieconflict, wat we allemaal wel herkennen: van dat je je los wil maken van je ouders en je wil je eigen leven leiden. En Pema wil ja ook zelf een meisje uitkiezen van zijn dromen, en dat is iets wat we allemaal kunnen invoelen. Ja. En toch kan je ook die tranen van die ouders zo invoelen. Die, dat, mm. die gewoon niet meer dat contact kunnen krijgen. die hun kinderen gewoon kwijt zijn. Ja, ja precies. Dus eigenlijk van. Dus dat heb ik wel geprobeerd dat je ook hun kant wel kan invoelen. dat, je, dat hoe erg het voor hun moet zijn. He, ze hebben hun kinderen ooit weggebracht. Uh, ook omdat ze het gevoel hadden dat ze, ze hun een betere toekomst wilden geven. maar zich daarbij niet realiserend dat ze ze ook daarmee voorgoed kwijt zijn eigenlijk. Dat die ja. kinderen, Pema, zou daar eigenlijk nooit meer kunnen. Nee, leven. Nee, nee, dat kan je handen. helemaal niet meer voorstellen. Nee. Nee. Dus dat was. Uh, ja. Dus ik dacht nog wel toen we daar naartoe gingen: van God, hoe zou dit aflopen? Zou hij. zou hij er toch voor kiezen om een gedeelte van het jaar daar te wonen? Of. Uh, ik, ik las dat hij het anders oplost voor zichzelf. Zo van: Nou ja, als ik hier in Nederland is teruggegaan hè, om zijn studie uh, af te maken. Als ik hier werk kan vinden, dan is dat wat ik hier in een maand verdient nog altijd meer dan mijn ouders in een heel jaar. Dus ik ja. zal ze financieel kunnen steunen. Ja. Ja, precies. Dat is, nou, dat is ook zijn idee, maar dat, ja, dat, ik denk, dat is ook wat je in de film ziet... dat dat niet het idee is van zijn ouders. En dat die, natuurlijk, de, tra de Tibetaanse traditie vertelt ook heel erg... dat dat van vader op zoon ja. gaat dat verder. En die ouders, Pema dringt er heel erg op aan dat ze naar Kathmandu verhuizen... want dan kan hij ze makkelijker steunen, makkelijker helpen. Maar dat willen ze eigenlijk niet, want nee. dat is de plek waar ze zijn opgegroeid... waar hun leven is, daar hoog in de bergen... En uh, ik weet niet of ze het zouden kunnen om daar te, te leven. En ze vinden het ook zonde dat dat land, wat dan al generaties lang in die familie is, dat zouden ze dan moeten opgeven. Nou, dat vinden ze ook heel moeilijk. En dat is ook vanuit hun perspectief is dat ook heel begrijpelijk. Ja, het is geen oplossing. Nee, nee. nee dus dat, dat is ook het tragische eigenlijk daaraan. Dat er geen, geen echte oplossing is voor, ja. voor het voor probleem. Samchok, die, die heeft wel een stichting, hè? Samchok Kersbergen Samchok, ja. Foundation. Zeg ik nou weer fout die naam? <laughs> Tsumchok. Ja. Oh, Tsumchok. Ja. Ja, Om daar een aantal projecten, ook in dat gebied, in dat, gebied, hè? dat Dolpo, ja. waar die ouders wonen, toch? Ja, nee, dus Dolpo is een, is een gebied waar uh, vooral Tibetanen wonen, maar dat ligt in Nepal. Dus dat zijn eigenlijk ja. Tibetanen die min of meer geluk hebben gehad dat ze dus niet onder die Chinese overheersing... Uh, daar niet mee te maken hebben... maar in Nepal relatieve vrijheid hebben van bewegen. Ja, ja. En, maar dat is dus een enorm verschil. Want je loopt dus eerst door allerlei Nepalese dorpen... en dan kom je ineens in het Tibetaans. En dat is het is, is anders. totaal anders. Oh, ja. Leg uit, vertel. Ja. Nou, veel soberder. Het viel me echt op dat in die, Tibet, of in die Nepalese dorpen is heel veel kleurige balustrades. En, dan, en hoe hoger je komt, dan kom je natuurlijk op een aantal hoogvlakken. Dus wordt het veel desolater, het landschap. Maar ook de huisjes, echt allemaal veel. Die zijn allemaal veel gelijkvormiger van een soort leemachtig, steenachtig materiaal gebouwd met allemaal hout bovenop. Want in dat hele gebied zijn dus geen bomen. Dus die mensen moeten. Dagen lopen om dan hout te halen voor hun vuur. En dat ligt dan allemaal te droog op die daken. En het ziet, uh, ja, het heeft dus ja, in mijn ogen een soort pure, sobere uitstraling, die dorp. En de mensen, de gezichten zijn ook anders. Dus veel, ja, echt, die, echt Tibetaanse uh, ras. Nee, dus Zumchok uh, Kersbergen, ze heeft nu de Nederlandse naam aangenomen. Die, die, Zij heeft een stichting en daarmee wordt dus dat gebied... ze heeft een groentekas laten bouwen in dat dorp... zodat die kinderen ook daar wat groente en wat vitamine krijgen. En, en uh, nou, ze doet nog meer goede dingen daar in dat gebied. Ja. Maar nu wordt die stichting eigenlijk vooral gebruikt... om te zorgen dat Pema hier kan blijven om hier te studeren. Om zijn studie af te maken. Want het is natuurlijk ontzettend duur voor hem om hier, uh, nou ja, hier een opleiding te ja. volgen. En het was eigenlijk was het financieel... Voor die adoptiemoeder ook niet meer mogelijk. Maar nu door met hulp van de Stichting, zeg maar, uh, is dat uh, nou ja, hoop ik dat, dat allemaal nog de komende jaren nog goed gaat. Nou, nou, even terug over dat middeleeuwse. Zoals ook uh, dat zusje wat daar nog woont. Uh, haar man die gaat dan handel drijven in China, is dan uh, mm. twee weken heen, twee weken terug. Ja. En komt dan uh, bepakt en bezakt. Uh... Ja. ja, dus er is dus altijd in de zomermaanden gaan dan die ja. mannen allemaal trekken, dan helemaal naar China, want ja. daar is dan een soort enorme markt, een soort plek ja. om te handelen. En dan nemen zij dus hun, uh, hun, hun etenswaren, dingen die ze, of wat ze hebben verbouwd op hun land, nemen ja. ze mee en dan kopen ze daar. Dus hij kwam met al zijn jaks. Net toevallig, toen wij daar waren, kwamen al die jaks, zo heel indrukwekkend ja. gezicht. Komen dan ineens uh, dat dorp binnen? En helemaal bepakt en bezakt met allerlei. Met matrassen en met uh, Chinees bier. En uh, ook een hele gekke combinatie: benzine, allemaal dat soort dingen, rijst. Maar als je ook ziet hoe dat, dat kindje, wat dan in een man slaapt en dan. He, zonder, ja. zonder luiertje aan. Dat, ja. Ik weet niet hoe ze dat dan doen. Nee, dat is gewoon als je gaat plassen of dan maken ze dat weer. Spoelen ze dat weer even uit. En, ja. <laughs> ja. Ze hebben natuurlijk geen luiers. Ja. Ja. En tegelijkertijd ook zo herkenbaar, die twee meiden, die, die jongste zusjes van, wat zijn ze, elf en vijftien of zo. Ja. Ja. Die dan, waar je moeder dan over klaagt dat ze niet helpen. En dat ja. Ze, ja. Gewoon pubermeisjes. Ja, <laughs> ja, precies. En in hun ogen zijn natuurlijk ineens luie Westerse meisjes geworden, maar die zijn dat ook niet meer. Ja, gewend ook ja, van hoe ja. zwaar dat leven daar is. En die willen ook gewoon die willen schoon blijven. Ja, en Die, willen, hè, die zijn ja. ook veel meer op kleren gericht. En het is een enorm contrast als je die kinderen daar ziet... die gewoon echt nooit gewassen worden, denk ik. En ja. gewoon altijd gewoon dezelfde kleren dragen... Ja. En, uh, en dus ook heel veel ziektes voortdurend hebben. En zoals dat zusje had, een soort krentenbaard. Toen we er dus kwamen, ja, enorme ja, ja. korsten op haar gezicht. En... Bema is ook weggedragen uit het dorp... omdat hij mazelen had en ze daar ja. niets tegen konden doen, toch? Ja, nou ja, dat, die, dan ga je dus nog bijna dood aan de mazelen. Dat is wat ja. hem is overkomen. Dus er is gewoon geen arts daar in die, in die omgeving. Ja. ja. Maar nou, nou een andere vraag. Hoe heb je dat gefilmd? Want uh, daar staat ook... Uh, geschreven en geregisseerd door Simonka... Ja. want... Je hebt dit verhaal ook weer geherconstrueerd, neem ik aan, omdat dat niet allemaal ter plekke is gebeurd. Uh, nou ja, de scènes, zeg maar, die je natuurlijk in de film ziet, die zijn gewoon de scènes die daar gebeurden. Maar het is zeg maar mijn keuze als regisseur dat ja. je kiest waar ik de focus. Ik had ook bijvoorbeeld veel meer over Schumacher kunnen vertellen of over die zusjes. En mijn keuze was echt om heel erg. Vooral Pema's verhaal te volgen. Van dat, ja, welke keuze gaat hij maken? En, en, en de druk die zijn ouders op hem, hè, dat ze zelfs de ja. oom en de tante erbij halen. Iedereen om maar te zorgen. Van hij moet hier in het dorp blijven. Ja. Dus dat zeg maar zo in, die, in dat opzicht. Eh, en het is natuurlijk zo om geld aan te vragen voor zo'n documentaire. Moet je van tevoren een heel scenario uitdenken. En dan is het toch een beetje. Ga je dat een beetje verzinnen? Van hoe. Ik wil dit verhaal vertellen. En als we nou in het dorp zijn, wat zou er dan kunnen gebeuren? In zoverre schrijf, je, schrijf ik dan van tevoren al soms scènes op. Maar dat is nog maar de vraag of die dan daadwerkelijk daar gaan gebeuren natuurlijk. Ja, nou ja. En je hebt, een uh, je hebt een hele belangrijke keuze gemaakt die ontzettend sterk is, vind ik. Door uh, Pema de voice-over te geven om het hele verhaal te vertellen. En zijn eigen gevoelens daarbij. En voor de, voor de rest niks. Nee, precies. Dus het was, eigenlijk was het mijn idee ooit om het helemaal zonder, zonder voice-over... dat het verhaal zichzelf uh, zou vertellen. Maar het is natuurlijk zo'n ingewikkeld familieverhaal. En ik vond het ook eigenlijk heel jammer om heel veel dingen daarvan niet te vertellen. Zeg maar wat hun achtergrond is. en hoe Ik had heel mooi archiefmateriaal van Sumchuk als klein meisje toen ze dus uh, vijf, zes was. Toen ze voor het eerst in dat kindertenhuis kwam in haar hele vieze kleren. En dan zie je nog de brandwonden. En dan zie je hoe ze dan door westerlingen helemaal wordt aangekleed in westerse kleren. Nee, dat soort materiaal vond ik heel mooi om te gebruiken. Maar dan had je toch iets van. Ja, ja dan moest je. Dat verhaal moest verteld worden door iemand. En ja. ik vond dat Pema daar de aangeschreven persoon voor was. En ze spreekt ook geen uh, Nepalees of geen Tibetaans. Nee. Want dat is ook zoiets. Her, de, de ouders spreken Tibetaans. Ja. De meisjes die uh, in het kinderhuis opgroeien, de jongste twee, spreken ook al geen Tibetaans ja. meer. Of een nauwelijks beetje, een, een beetje. beetje. Ja. Maar die spreken Nepalees. Ja. En, uh, en Pema spreekt Engels. Ja. Nee, dus dat is natuurlijk ook wel wat soort schrijnend is in dat gezin. Want ze, ze willen heel graag contact met elkaar, maar ze kunnen eigenlijk niet meer echt communiceren. Ja. Dus dat was natuurlijk ook, denk ik denk vooral voor Simch ook heel moeilijk. Van die Pema en zijn zusjes waren eigenlijk samen, en die jongere zusjes zijn samen opgegroeid in dat kindertehuis, spreken samen Nepalees. Die zijn heel vertrouwd met elkaar. En voor haar was het een kans om die anderen te leren kennen. Maar dat is nog best lastig als je dezelfde taal niet ja. spreekt. Ja. Dan heb je uh, Dolma, dus de ene jongste van 15. He, die net als Pema enorme schuldgevoelens heeft om die ouders daar zo achter te laten. Wat heeft zij uiteindelijk besloten? Want haar ouders zaten ook druk op haar uit te oefenen. Ja. Van als Pema dan niet komt, kom jij dan? Ja. Nou, op dit moment uh, nog, nog niks. Het is eigenlijk op dit moment nog steeds onbeslist. Maar ik denk dat er wel een kans is dat zij teruggaat naar het dorp. Omdat zij, als zij de school heeft afgemaakt... dus ze uh, is er gewoon weer met, wel met ons mee teruggekeerd. Want er was wel een moment dat ik ook bang was... dat die ouders zouden zeggen van... nou, dan moet ze nu maar gelijk hier blijven om ja, ons bij. te helpen. Uh, dat is gelukkig niet gebeurd. En, uh, en Pam, Pema is wel een beetje ook een soort vader voor, voor zijn zusjes geworden. hoor. Die het ook belangrijk vindt dat ze naar school gaan... en dat ze gewoon ook hun eigen keuzes maken. Dus die heeft er ook heel erg op aangedrongen dat, ze, dat we gewoon weer met z'n allen terug gingen. Ja. En zij woont nu nog steeds in, uh, in Kathmandu, in dat kindertenhuis. En. Uh, Hoe waren die ouders tegen jou? Ja, heel, heel hartelijk en warm. Ja. En het was, maar goed, het is natuurlijk, ik kon natuurlijk ook niet met ze communiceren. Dus dat is natuurlijk toch. Maar hadden ze ook niet zoiets van, jij bent eigenlijk ook voor, voor ons het Westen die misschien ook wel onze kinderen afpakt, zo'n beetje? Nou, nee, dat heb ik niet zo gezien. Ik denk ook toch dat ze ook wel een beetje opkijken tegen westerlingen. Dus ze waren gewoon vooral heel beleefd. Dus je krijgt voortdurend kopjes jakthee met heel vieze jakboter erin. En je krijgt voortdurend te eten en, en, en pap en weet ik veel. Dus ze waren eigenlijk naar ons heel... Ik vond ze heel open en heel... Uh... Ja, we, ik vond het bijzonder dat we bij al die intieme gesprekken die zij onderling hadden... en ook wel op felle discussies, dat ze, dat ze het gewoon goed vonden dat er altijd een camera bij was. Dat heb je nooit geënscineerd? Uh, nou oké, okay, het moest wel soms neergezet worden. Omdat natuurlijk in dat huis was bijvoorbeeld helemaal geen licht. Dus we moesten wel soms lichten neerzetten. Maar ja, ik merkte wel van hoe langer je er met de camera bent... mensen vergeten dat het gewone leven gaat door en ze vergeten de camera. Dus het was niet zo dat ik, dat ik ging zeggen wat ze moesten... Ik bedoel, dat gesprek, die gesprekken zijn gewoon zoals ze echt ontstonden. Dat heb ik niet gestuurd of nee. iets dergelijks. Nee. Nee. Nee. En je had een, een, een simultaan vertaals erbij? Hè? Ja. Ja, dus ik had dus heel weer ingenieus, met een, er was een tolk die dan in een andere ruimte zat als wij aan het uh, draaien waren. Uh, en dan kreeg ik via een oortje, kreeg ik dan te horen wat zij dan in real time zeg maar uh, zeiden in het Tibetaans. Zodat ik ook een beetje kon beslissen van wat we dan wel en niet moesten filmen. Van, want als je niet uitkijkt, dan heb je honderden en honderden uren materiaal. En dan word je helemaal gek in de montage. Dus ik moest natuurlijk kijken van wat is belangrijk, wanneer gaat het over de onderwerpen die ik belangrijk vind en wanneer niet. Hey jouw achtergrond is helemaal niet filmacademie, maar je hebt filosofie gestudeerd, kunstgeschiedenis, ja. je bent echt journalist ook een tijd geweest. Ja. En, en toen en scenario schrijven heb je heb je opgepikt. Ja. Ja, dus eigenlijk was. Het begin. Ik heb een tijd lang echt ook Beeldende Kunst tentoonstellingen georganiseerd. ik ben eerst inderdaad heb ik bij trouw een tijd gewerkt. Toen heb ik beeld en georganiseerd en georganiseerd. Maar ik zat al heel lang met het idee: van ik zou het geweldig vinden om iets om een documentaire te maken. En ik ben ooit begonnen met een documentaire over mijn moeder en mijn tante. Mijn moeder is Tsjechisch in 68 gevlucht. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ik heb bij de ITVA de scenario-workshop gevolgd. Het is een uh, workshop waar je dan uh, je kan een plan indienen... en dan werk je een half jaar lang onder begeleiding. Maar dat is al 2004, 2003 ja. of wat? Ja, Ja, precies. Een jaar geleden alweer bijna. Ja, dat is ja. nu tien jaar geleden. En zo ben ik er zeg maar, een beetje ingerold. Ja. En sindsdien... Uh... Gaat het goed. Je ja. hebt al heel wat gemaakt, toch? Ja, best wel. Ja, het, is wel het is best een uh, zwaar vak, vind ik soms. Van, uh, je bent natuurlijk enorm afhankelijk van subsidies... en of omroepen, uh, je plannen goed vinden... En ja. Ja, en... Merk je dat nu al, dat het nog minder wordt? Ja, ja je merkt wel gelijk van, nou ja, gewoon het feit dat misschien het mediafonds... dat eigenlijk de belangrijkste subsidiegever is, misschien gaat verdwijnen. Nou, dat is gewoon een enorm drama voor de sector. De theorie is dat de omroepen het dan overnemen, ja. maar... Ja, nou ja, we hopen dat dat natuurlijk goed gaat komen. Maar ik, dat, dat is nog maar de vraag, denk ik. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, ik ben nu uh, met een plan bezig, mogelijk met de icon. Maar de icon gaat gewoon praktisch verdwijnen eigenlijk. Ja. En meer van een boeddhistische omroep waarvoor uh, ik deze film heb gemaakt... krijgt ook, ook gewoon krijgt helemaal geen budget meer. En dat is gewoon ontzettend zonde ja. dat de juiste omroepen die zoveel... Uh, Aandacht besteden aan documentaires ja, en ja. Ja, dat dat soort kunstvormen toch steeds meer bedreigd gaan worden. Crowdfunding, ben je daar ook al mee bezig? Ik heb het nog niet zelf toegepast, maar ik heb wel heel veel collega's die dat wel al doen. En met, nou ja, met wisselend succes, maar dat is wel de, de toekomst, denk ik. Ja. Ja, ja, dat je toch meer in, in, ja, in, in brede ja, andere gemeenschappen moet gaan ja. zoeken en dat die je dan gaan financieren. Die uh, uh, Only Sun, uh, zo heet het documentaire, ik weet niet of ik het al gezegd heb, die uh, heeft heel uh, goed gedaan op het laatste ITVA. En die gaat dus nu in de bioscoop draaien? In, in, in, overal of in... Uh, of in nou. Nee, in selecte theaters. Dus ik weet niet, eigenlijk nog niet precies... Volgens mij is het precieze programma nog niet uh, vastgesteld. Ik weet dat hij in ieder geval in Hilversum... en in Nijmegen en misschien in Utrecht... in het hoog, misschien gaat draaien... en in Amsterdam in de Bali. Maar dat, uh, waar hij precies allemaal gaat draaien... dat, is me, dat, dat wordt ja, nog bekendgemaakt. Okay, okay. En wanneer uh, komt hij uh, bij de Bos op de tv? Ja, dat duurt dan nog even. Dat is waarschijnlijk dan pas na de zomer... Ja, dus dat is nog maar je goed. bent ook heel hard bezig alweer aan een nieuw uh, project. Ja, ja. Nee, dus ik ben. Wil je uh, daar iets over dus... vertellen? Ja, dat is goed. <laughs> <laughs> ik ben met meerdere, meerdere projecten bezig. Maar uh, een belangrijk nieuw project is dat ik met uh, in co-regie ben ik met een documentaire over Jeroen Willems bezig. Dus samen met. Uh, Kende je hem persoonlijk? Nee, ik heb hem niet uh, zelf persoonlijk gekend. wel op de ben, planken? Tuurlijk wel, als acteur natuurlijk. En uh, nou ja, was, zoals iedereen, heel erg geschokt... toen hij ineens op 50-jarige leeftijd uh, overleed, uh, december vorig jaar. En bleek dat er, er iemand is geweest, Marijke Reinders... die hem zes jaar lang heeft gevolgd. Heel veel van zijn toneelvoorstellingen heeft gevolgd met de camera. En uh, het idee is dat wij nu samen in co-regie... Uh, en een heel mooi portret van hem gaan maken. Maar ja, waarin we het materiaal van Marijke gaan gebruiken. Maar ja. ook vrienden en familie misschien van hem gaan, gaan interviewen. En uh, ja, daar echt iets bijzonders van gaan maken. En waarom wilde jij een documentaire of meewerken aan een documentaire over Jeroen Willems? Wat triggerde dat? Ja, omdat ik, nou, ik was wel heel erg getriggerd door hem als acteur. Ik vind hem echt een fenomenale acteur. Uh, maar het was ook iemand die heel erg uh, worstelde met het leven. En uh, zeg maar... Uh, die combinatie en hoe zijn kunstenaarschap zich verhoudt... met ook de, nou ja, de prijs die hij heeft moeten betalen in zijn leven... dat is iets wat me heel erg uh, fascineerde. En dat ja. moet dan voor 3 december volgend jaar. Oh, dat lijkt me hartstikke mooi. En verder? Ja, ja. en ja. verder ben ik nu uh, net met de icon in gesprek... om misschien een documentaire te gaan maken... over het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam... Uh, om, um, een film te maken over de veerkracht van kinderen. En zeg maar te laten zien hoe de kinderen die vooral op uh, ernstige afdelingen liggen, op de kankerafdeling liggen, hoe die. Hoe, hoe bijzonder het is dat die kinderen eigenlijk heel goed in het moment kunnen leven. En ondanks dat ze zoveel te verduren hebben, nog heel erg uh, kunnen genieten van dagelijkse dingen. En Emma Kinderziekenhuis is bijzonder, omdat de pedagogische medewerkers daar heel veel dingen voor die kinderen organiseren. Er komt één keer in de week komt er iemand langs van de kinderboerderij, die neemt allemaal konijntjes mee. En dan mogen ze knuffelen met konijntjes. Ze hebben Emma TV, dat is gewoon echt een soort TV-zender van het ziekenhuis. Waarin die kinderen zelf kunnen meedoen. En uh, nou ja, dat zijn allemaal hele bijzondere momenten die die kinderen helpt... om gewoon ja, ook nog heel erg te kunnen ja. genieten van ja. leuke dingen. Nou, laat Simonka de Jong maar schuiven. Uh, dit was uh, dus <laughs> deze regisseur over The Only Sun. Een prachtige documentaire over familieverhoudingen, generatieconflicten... en de enorme contrasten in levensstijlen die binnen één gezin kunnen bestaan. Het is een bijzonder verhaal. Goed verteld en in beeld gebracht door haar. Uh, onder andere te zien in het filmtheater Hilversum, uh, in uh, De Lieve Vrouw in Amersfoort, in Lux, in Den Bosch, en het filmhuis Den Haag, en daar een venster in Rotterdam, en in de Bali in Amsterdam. Uh. Dat is uh, Amadou en uh, Mariam uit uh, Malië te vinden op hun uh, spiksplinternieuwe cd in de serie Rough Guide 2. En de titel is deze keer Rough Guide 2, African Music for Children. Goed, het mysterie van Emily. Jan heeft weer een mooie tekst geschreven, Jan Emaus. En uh, u mag raaien waarover die gaat. En dan kunt u iets kleins winnen, ik weet niet wat. Maar uh, het is leuk als u belt... En uh, kunt u wel vertellen wat u vandaag gedaan heeft met dat lekkere weer? Uh, en het nu gratis nummer is 0800 1121. Uh, u weet, het zijn drie fragmenten. En na ieder fragment uh, kunt u raden en krijgt u een. Uh, nou, whatever. Hier komt eerst het eerste fragment. Ja, dat wringt een beetje, hè? Nederlanders en feestjes. We zijn daar heel dubbel in. Als iemand het waagt om een of ander traditioneel dingetje ter discussie te stellen... nou dan is leidinglast. Dan moeten ze ineens afblijven van onze gewoonte. Dan doen we ineens alsof we onze hele identiteit ontlenen aan die ene dag. Terwijl zo'n feestje soms pakweg 100 jaar geleden niet eens bestond. Als iemand ineens voorstelt om een nieuw feestje te bouwen... dan lopen we daar helemaal niet warm voor... Dat kost allemaal maar geld en zo. Kortom, wie in ons land eens lekker wil uitpakken ter gelegenheid van wat dan ook. Ja, die moet grof geschut inzetten. Nou, dat gebeurt dan ook in dit mediarijke tijdsgefricht. 0800 1121 als je denkt te weten. En, um, oh ja, goed nieuws. Miss B, die is weer op pad. Beatrice van der Poel. Die wordt, wordt weer die honeybee of sweet jazz. En dat kan ze als geen ander in Nederland, vind ik. Zo lekker, sexy, burlesque. Nou, met het Lotus Orchestra laat ze de jaren 30 van de vorige eeuw uit Amerika... drooglegging, et cetera, laat ze haar leven. Woensdag in Claire's Ballroom, boven restaurant Kapitein Zeppels... gaat dat horen... Zien. Ze doet het ook uh, 30 mei en 20 juni nog een keer. Don't you buy no rye right? Don't you buy no rye right? Cause if you buy some rye right, You're gonna make me high And if you make me high You're gonna tell a lie So don't you make me high You said you take me out and you treat me fine. But I know there's something you've got on your mind. If you keep drinking, you're gonna get worse and you wind up. Asking for some fine, fight, fighting first Don't you feel my leg? Don't you feel my leg? 'Cause if you feel my leg, you wanna feel my thigh. And if you feel my thigh, you're gonna go up high. So don't you feel my leg? <laughs> Heerlijk weer hè, vandaag. Heerlijk weer, lekker op het balkon gezeten. Op het balkon? Ja. En verder niks gedaan? Helemaal niks gedaan. Ja, ik ben bezig met het boek Woud en Verwachting. Wat zei je? Ik ben bezig met het boek Het Woud en Verwachting. En van wie is dat? Helle Hase. Oh, oké. Okay. En hoe vind je het? Spannend, het is een historische roman uit de middeleeuwen. Ja, ja. En de vroege Renaissance. Oké. Okay. Zieke, wat denk jij, wie of wat denk je dat het is? Ik denk, het is die commotie rond die oranjefeesten die komen gaan. Ah oh, ja, leuk gevonden. Ja, nee, het is niet goed. Het is goed. altijd, altijd commotion <lacht> en altijd glazen en gedonder. Ja, ja, ja, ja. Nou nee, ja, ik, ik vind het goed gevonden, maar het is toch fout. Ja, dat dacht ik al. Dat okay. dacht ik al. Nou, Chico, hé. Ja, ik had toch even mijn stem horen weer. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, fijne nacht nog, hè. Dankjewel. Dag hoor. Dag. Uh, hier komt het tweede fragment. In een land waar heldenverering is bijgezet in een soort van stoffig geheugenmausoleum... valt het niet mee om een gebeurtenis van min of meer historische allure ook maar enige luister bij te zetten. Je moet de Nederlander de heugelijke gebeurtenis door de strot duwen. Ja, en dat leidt tot overkill. Lijkt de enige manier te zijn om ons ergens van te overtuigen. Dus doen de media net of we allemaal smachtend naar die enige dag uitkijken. Naar die ene dag uitkijken. Worden er dingen verzonnen die we allemaal gemeen hebben? Worden volkshelden bij voorkeur een sporter ingezet om ons iets te verkopen? Het leidt tot een rare hoos van wekenlange berichtgeving. Geen detail wordt overgeslagen om iets een nationale betekenis te geven. Leuk. Maar je wordt er een beetje moe van. Doe dan maar gewoon die deur open. Hoewel, laat ook maar. Ik weet alles al. 0800-1121. Volgens mij weet je het nu beetje... Ja, goed. Uh, uh, Torre Florim en Roos Rebergen. Uh, van hun uh, cd De Tweede Speeldoos. Tweede speeldoos, uh, Torre Florim en uh, Roos Rehbergen, die uh, interviewden uh, mensen, met, mensen met een uh, geestelijke beperking. Die samen een toneelgroep vormen overigens. En uh, op basis daarvan uh, maakten ze deze teksten en liedjes. Ik vind het erg aanstekelijk. Goed, aan de telefoon, uh, Willem. Ja, hallo, uh, Anna. Je klinkt een beetje zacht. Klink ik zacht? Ik zit helemaal in de microfoon. Nu beter? Ja, Nee, nee ik bedoel op de telefoon, niet op de radio. Oh, Oh, oké. Okay. Op de telefoon. Nou goed. Maar goed. Hey Willem, even voordat je het zegt, voordat je het zegt eventjes, even iets vertellen. Uh, hoe, hoe was je weekend? Heb je iets leuks gedaan? Nou, uh, weinig. En uh, ja, vandaag heb ik uitgeslapen en, uh, en wat dingen uitgezocht. Ja? Wat voor dingen uitgezocht? Uh, ja, ik zocht, uh, ik zocht wat brieven en uh, kijk of ze gevonden gevonden gevonden. Maar uh, dat is niet gelukt, dus... Uh, ik ga morgen verder. Je was op zoek naar brieven? Wat voor brieven? Ja, brieven die ik toch moet invullen. Oh. <lacht> Vervelende dingen, financiële dingen. Oh nee, hebbah. Nee, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Dus je gaat morgen verder zoeken. Oh, dat is goed joh. Hé, hey, en, en waarom ben je nog wakker? Uh, nou, ik luister altijd naar radio, radio vooral naar jouw uh, programma. Ja. Hé, uh... hey, dan kan ik jou even vragen, Willem. Want je, je luistert dus meerdere nachten, hè? Wat vind je nou... Um, uh, wat vind je van een langer interview of een langer item? Vind je dat vaak te lang? Dat je denkt, hé, hey, nou moet er weer iets anders komen. Of heb je zoiets van, nee, nachts is dat wel goed. Wat vind je? Nou, ik vind dat onze, onze vriend uit het zuiden van het land, uit Maastricht... dat die wat meer tijd moet hebben. Want uh, één minuut is toch echt te weinig. Over wie heb je het Nou? Die als laatste geïnterviewd wordt die helemaal met zijn platenkoffertje uit Maastricht. Oh. En... <laughs> Rex van Beuningen bedoel je? Ja, precies. Oh, wat grappig. Die zou je wel wat langer willen horen. Ja, ik vind één minuut vind ik echt niet kunnen. Ik vind uh, ja ik zou het liefst uh, tien minuten, een kwartiertje toch uh, zou ik ook nog willen horen. Wat grappig. Ja, nou hij gaat uh, waarschijnlijk met, uh, met uh, Jan Emaus ook het theater in. Ik ben erg benieuwd. Nou goed, ik zal het doorgeven, Willem. Maar goed, terug naar uh, het mysterie van Emily. Uh, wie denk jij, of wat denk jij dat er bedoeld wordt? Nou, ik zal het wel helemaal, uh, helemaal mis hebben. Maar, maar ik denk de troon, uh, switch, dus uh, dat uh, koning, of uh, Beatrix koning af. Uh, Wordt. En dat uh, Maxima en Willem-Alexander, dat die koning uh, en ja, ja, ja. koningin, koningin okay. van Nederland worden. Nou, I got you, I got you. Nou, Willem is helemaal fout. Ja. <laughs> ja. <laughs> Maakt niet uit. Hé, hey, uh, blijf luisteren. Fijne nacht nog, hè? Ja, oké. Okay. Eens gelijks. Doeg. Oké. Okay. Dan Dag. hebben we... Hi. Uh, Frank. Ja, hallo. Hallo, Frank. Hoe is het met jou? Oh, wel goed. Ja, ik heb een beetje griep, dus, oh, dus... dan ben ik nog wakker vannacht. Oh, niet helemaal lekker dus? Nee. Nou, dat gaat wel. Maar nee. ik, heb, ik heb overdag een hele hoop geslapen. Oh, ja, ja, precies. En dan, en dan ben je dan s'nachts even weer wakker. Ja, ik begrijp het. Ja, hey Frank, ik zie wat jij denkt dat het is. Um, um, blijf aan de lijn, en, uh, want dan ga ik eventjes het laatste fragment voorlezen. En als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je wel hoe laat het is dan. Ja? Oké, okay. komt ie. Okay. Krijgen kregen we allemaal te zien de afgelopen weken. Nou, alles en nog meer dan dat. Er werd geen deurscharnier overgeslagen. Elke vierkante millimeter plafond werd besproken, belicht, gefotografeerd en gefilmd. Mensen van wie je niet eens wist dat ze wel eens van Vermeer gehoord hadden... werd gevraagd hoe ze het nou allemaal vonden. Nou ja, en die dolden dan met geregisseerde blikken van verwondering door de gangen. Want BN'ers mogen er eerder in. Natuurlijk! Oh, het zal wel tien jaar opgekropte frustratie wezen, al die aandacht. Natuurlijk, er is reden voor een feestje. Maar ja, nu we alles al gezien hebben op de tv... wachten we toch even tot na de hysterie... kunnen we op ons gemak al dat moois gaan bekijken. We gaan heus wel, hoor. Ook zonder aanraden van Jan Mulder of zo iemand. Nou, Frank, zeg het maar. Dat is de opening van het uh, vernieuwde Rijksmuseum. Ja. Nou, dat was... Uh, ik heb uh, zelden een media-offensief gezien wat zo... Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik vond het... Het was terecht, hè? Groentevrouw had het er ook al over. Het is ons wel door de strot gedauwd. Ja, toch? Ja. Nou ja. En, en ga jij kijken? Ja, tegenwoordig, tegenwoordig moet dat, hè? Met, uh, en ik denk dat de directeur dat heel goed georganiseerd heeft. Hij heeft het ontzettend goed gedaan. Maar ik moet je echt zeggen, ik vond het een OD'tje. Ik had echt een OD. Ik kon geen krant op, op, openslaan of geen blad. Oh, je, nee, weer niet. die foto's, weer die... Uh, ja, ja. ja. Hè? Terwijl ik vind het hartstikke ja, ik leuk. Ik heb vanavond nog, nog, nog naar documentaires documentaire zitten te kijken... En het, uh... Het werd allemaal wel verschrikkelijk gedetailleerd gedaan. Ja, want ik geloof dat, dat ze vier, die, die documentaire ook vier uur duurt, hè? Vier delen of zo. Het is natuurlijk ook tien jaar. En op zich is het ook wel... Het is echt Nederland op zijn smalst. Vooral het gezeik over die, over, die, over, die, over die fietstunnel. Dat is ook toch zo erg. Maar goed, ik kan mij niet nog schelen of ik er omheen fiets of er onderdoor. Dat, dat is echt... Uh... Nou ja, oké. Okay. Uh, Frank, ga jij, wanneer ga je kijken in het Rijksmuseum? Nou, ik wacht even tot alle toeristen weer geweest zijn, dus dat zal wel uh, in de herfst zijn of zo. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nee, ik wacht ook tot het wat rustiger is. En, uh... <laughs> nou, maar eh, Frank, je hebt het dus goed, dus um, jij krijgt een, uh, een cadeautje, een presentje. Uh, ja, ik weet niet was... wat Joke Verheugd gaat, gaat sturen, maar eh, blijf aan de lijn, dan noteert Liz je adres en dan uh, komt dat naar je toe. Ja? Nou, geweldig. Hé hey, Frank, beterschap ja. en fijne nacht nog. Dank je. Doeg! Dag. En wij gaan luisteren naar. Uh, oh ja, uh, Solex. Die uh, had ik ja, vorige week al uh, wat van gedraaid. Die heeft een, een, een plaat gemaakt, Solex Ahoy. Een soort uh, een soundtrack van Nederland, de Nederlandse provincies. Dat kwam omdat ze met een bootje door uh, Nederland voer en zoiets had. Het is eigenlijk wel een beetje saai, laat ik iets ondernemen. En per provincie had ze gewoon. Nou, wie ken ik hier? Of wie wil meedoen? En, en nou, is. Uh, ja, iets in elkaar gevrommeld, zoals dat altijd doet. En deze is leuk. Dit is Zeeland. En Michiel Romein, wat is natuurlijk een ras Amsterdammer... die heeft al jaren een een schuur in Zeeland. Hij komt er graag. En die waagt zich aan een Zeeuws gedicht, geloof ik. Nou goed, Zeeland van Solex. Acht, drie, Hou, alsjeblieft. De onmiddellijke geslachtsheid maken. Hier volgt een bericht voor de vissers. 2, 11, 3, 3, 8. Even kieken achterover dat je niet met je schroef in de happy track komt. Oster, Oster ik zag er niks, maar ik denk... Kijk, kijk, er loopt een kaaltje op de dik. Haar ronde, verwende hoofd laat ze nog niet vormen naar de pokdalige tegel van een systeemplafond. Je zal maar zo'n hoofd hebben, maar die durfde dat niet te zeggen. de brommer langs het rimpelloze Kanaal. Verheugd glijd ik in gedachten, wrijvend in mijn handen. Over Ruimschoots één kwartier zitten de varkensniertjes van tante Dini hier. Het is nog maar even geduldig wachten. De kou trekt door brommerrijders bij de pijpen, zo in het kruis. Hé hey Nozem, gaan we nu een partijtje tijdje zitten zeiken? Daar naast de oude zware eiken deur, daar bel ik aan. Tante Dini doet open. Och, wat houd ik van haar. En vooral van haar huiselijke uh, heur. Huiselijke heur. Nou, louwensjo die, die komt echt uit... Uh, ten neuzen. En die doet het nog beter. Goed. Um, ja, we zijn klaar. Maar ik heb hier nog een hele leuke plaat. Uh, Billy Bragg heeft een nieuwe cd uit. Uh, Tooth and Nail. En... Um, ik vind dit een hele nummer. Handyman Blues. Thank <music> me to hang a curtain rail for you because a screwdriver business just gets me confused it takes me half an hour to change your Or build a garden shed But I can write a song that tells the world How much I love you instead I'm not any good at pottery So let's lose a T and just shift back the E And I'll find a way Like Ja, nou, ik vind het een heerlijk nummer, maar Billy, ik, ik val niet op mannen die niet handy zijn. Dat vind ik echt zo onsexy. Als een man niks kan met zijn handen, dan vind ik echt helemaal niks. Maar goed. Hé, hey, um, ik dacht, ik plak, plak er nu iets uh, super hedendaags tegenaan. Het is net uitgekomen, eerst was het alleen op Soundcloud te horen en nu sinds kort op schijfje. Dus zwart of zilver. Ja, uh, de nieuwe cd van uh, James Blake. hij heet Overgrown. En hier is het nummer Retro God, of zoiets. Great, sorry. I'm